Christiaan Wonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer steunt de versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. De PvdA was voor het eerst tegen vanwege de hoge besmettingscijfers. Maar een motie om de versoepelingen terug te draaien kreeg alleen steun van bijeen. De PVV vindt juist dat er meer mogelijk moet zijn, met name op terrassen in de open lucht. De ministerraad moet vandaag besluiten of de notulen over de toeslagenaffaire uit 2019 openbaar worden gemaakt. Een deel van de Tweede Kamer heeft daarom gevraagd. Nadat RTL Nieuws had gemeld dat het kabinet doelbewust informatie heeft achtergehouden. Dat staat te boek als een politieke doodzonde. Wat de situatie extra precair maakt is dat zowel VVD-leider Rutte als CDA-leider Hoekstra en D66-leider Kage erbij betrokken waren. Als ze besluiten de notulen openbaar te maken, zou dat zeer uitzonderlijk zijn. Normaal blijven de verslagen zeker twintig jaar geheim. Donderdag is er een kamerdebat over de kwestie. Voor de kust van Libië is woensdag een migrantenboot gekapseist met ongeveer 130 mensen aan boord, melden hulporganisaties. Ze zeggen nog geen overlevenden te hebben gevonden... en vrezen dat alle migranten bij de schipbreuk zijn omgekomen. Het zou zijn gegaan om een rubberboot. Nog altijd proberen veel migranten vanuit Noord-Afrika... de gevaarlijke oversteek naar Europa te maken. Volgens VN-cijfers zijn daarbij dit jaar tot vorige week... ongeveer 290 mensen verdronken. Het lijkt erop dat de Russische oppositieleider Navalny vanuit een strafkamp is overgebracht naar een regulier ziekenhuis. Dat valt op te maken uit een brief van zijn artsen die Navalny oproepen om zijn hongerstaking nu te beëindigen. De overplaatsing zou het gevolg zijn van de betogingen van deze week. In een verklaring prijst Navalny de duizenden mensen die voor hem de straat op gingen. Het weer, de dag begint koud. Lokaal vriest het zelfs, ook kan het mistig zijn. In de ochtend volop zon, vanmiddag hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. We'll so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 If you get physical Share a number for now I hope that's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 Lo Mamme, colgando del cuello los juguetes, del cuello los juguetes, rodeo de flores y billetes, flores y billetes, estamos world wide, estamos sí sí, y si con nosotros te metes, eh, no quiere que lo apriete. Sommende zangsters, zoals como los Het antes El respeto en boleto y me voor me para ja. el ik loco voor jou, zing voor jou. Ik zing voor jou, zing voor jou. Ik zing voor jou, zing por por voor jou, zing voor voor Por voor por, por, mm -hmm. vale. por ti, voor me, por voor por voor ti, por voor je, voor me, voor je, voor Por voor je, por voor por por ti, voor je, voor voor voor voor La Rosalía, mira, quién lo diría? ¿Eh? que tal la esquina, taza, son sonaría. Sona? Quién lo diría? Qué tal la esquina, taza, son sonaría. Who would have thought that the season one was